Het, in Noord-Holland staan nu 20 fietsers. De meeste leveren slechts een minuutje of vijf vertraging op. Dit zijn de opvallende zaken. De A1 naar Amsterdam tussen Baarn en Naarden 9 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oestgeest en Kaagdorp 8 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En de meeste vertraging heb je nu op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein. Zeven kilometer door een ongeluk. De weg is dan wel weer vrij, maar je hebt wel twintig minuten extra nodig. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Goedemiddag, entertainment voor jullie tot de is van 7 uur. Mijn naam is Frit Heijks Ik zou zeggen een hele goede middag. En ja, dit was Chris Norman samen met Nino D'Angelo. And every time I close my eyes. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg Tina, En dat in Zandvoort. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. We gaan verder met Vincent en ja, Shalali Shalala. Ik ben verliefd.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 Dan. Ik ben verliefd. Shalallah, Shalala. Vincent was dit. En uh, we gaan uh, eventjes naar ja, Amerika. Michael Johnson en uh, Bluer Than Blue. Ja, ik moest eventjes uh, mijn bril opzetten. Dat ga je krijgen op die tijd, hè. After you go, I can catch up on my reading. After you go, I have a lot more time for sleeping. And when you're gone, it looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue and sadder than sad. You're the Empty room as ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. After you go, I have a lot more room in my closet. After you go. Stay out all night long if I feel like it, and when you're gone, I can run through the house screaming. I we'll wish sure be colder And I'm bluer than blue Sadder than sad You're the only light this day me and he says so well it's me i love you like baby nummer, Le Biringel, Michael Jackson en hier, dat allemaal vanaf de tolweg 10A, in antwoord, en we gaan lekker verder met Kadans en ja, in het donker daar zien ze je niet nou hier wel hoor het zonnetje schijnt een beetje flauw, maar goed het weer is er niet minder om het is heerlijk weer dus geniet ervan ik had het je nog niet gezegd Paniek voor niets dat vond ik slecht maar het wordt onveilig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 Nacht valt als het licht nog schijnt Als op een dag de hoop verdwijnt En alles voor het geweld moet wijken In het donker zin zie je niet Als je zwijgt dan horen zie je niet Dus hou je adem nu maar in en stik niet In het donker zien zie je niet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 Adem nummer in Is dit entertainment voor u tot klokken van 7 uur? En uh, ja, natuurlijk hebben we ook iemand in de uitzending. Eigenlijk, zoals gewoonlijk. En dat is uh, Mike Versteeg. Mike, een hele goede middag. Goedemiddag. Hele goede middag. Hé, hey, was je aan het eten of uh, was, je, was je aan het voorbereiden? Nee, ik lig even lekker op bed. Ik heb gisteravond uh, op de optreden gehad. Dus, Oké. Okay. Uh... Ik moet even. Even bijtanken. Oké. En ja, we bellen natuurlijk aan naar aanleiding van jouw laatst uitgebrachte single. Ik liet jou mijn liefde zien. Ja, klopt. Ja, mijn derde alweer. Ja, inderdaad. En ja, deze. Heeft dat met je privéleven te maken? Of kwam deze gewoon in je op? Of kwam iemand op het idee? Nou, daar zit eigenlijk wel een le leuk verhaal achter. Ik uh, normaal laat ik mijn teksten schrijven, altijd. Ja. En uh, deze singles opgenomen bij Sonic Solutions en is geschreven door Hans Laus. Ja. De schrijver van Ja en Wesley Klein en dergelijke. Ja. ja, ja. En uh, die had eigenlijk een tekst geschreven met: Ik laat jou mijn liefde zien. Oké. Dus okay. ik heb tegen hem gezegd van zou je voor mij in de verleden, of in de. Ja. Ja, ja de verleden, de verleden de tijd. De, ja. De, ja, precies. Ja. En toen kwam dit eruit. En ik dacht, nou, dat, uh, dat is ideaal. Ja, toch? Dus ja, het uh, is een uh, beetje ontstaan. Ja, het is, het is eigenlijk... Een, uh, ja, hij was al geschreven. In, in uh, de tegenwoordige tijd. En jij hebt ja. hem gewoon eigenlijk uh, terug laten schrijven naar het verleden. Ja, klopt. Ah, Oké. Okay. Hey, en uh, ja, het zingen. Uh, hoe lang ben je bezig eigenlijk? Uh, ik ben... Ja, ik zing vanaf mijn zevende. Ja, ja oké, okay, maar... De... Uh, met optreden zit ik vanaf mijn 16 uh, ah, okay. ik, uh, officieel aan het optreden, zeg maar. Ja, en dat uh, gewoon uh, besloten feestjes en dat soort dingen? Ja, besloten feesten, festivals, ja, uh, ja eigenlijk alles. Uh, uh, heb je al op aardige grote festivals gestaan, of... Uh... Uh, nou, op zich, voor mijn leeftijd heb ik al wel uh, een leuk festival gehad. Dat was in Texel, afgelopen zomer. Okay, leuk, ja. Af, uh, en uh, ja, dat was zeg maar vier verschillende kroegen, die zitten daar op een rij. Ja, waar in Tessel? Uh, georganiseerd. Uh, bij uh, De Koog. De Koog, oké. Okay. Ja, ja, dat is een leuk dorp inderdaad. Ja, dus dat was heel gezellig. En ik denk dat er ongeveer zo'n mannetje of uh, 700 was. Dus ja. Mij, uh, ja, het zit er allemaal een beetje bij elkaar, hè? ja precies dus die hadden één ding georganiseerd en dat ja. was, uh, was heel gezellig ja nou ja voor de voor de mensen die zitten te luisteren ja uh, als je er nog nooit geweest bent ja zijn moeite zeker een keer naartoe gaan het is de moeite waard ja. sowieso ja en het is uh, ja zeker van de zomer ja nee ik ga in de zomer liever naar, naar het buitenland maar ja ja, ik ja goed wel, maar ja. Het nou nee, ja, maar goed, een weekendje. Als jij even niks te doen hebt, denk ik van nou, we gaan, wat gaan we doen het weekend? Nou, gewoon even lekker daarheen. Dat kan het altijd, tuurlijk. Ja, toch? Hey, en sta je nog dit voorjaar of, of deze zomer in ieder geval op op podiafestivals? Uh, nou, voor zover ik nu weet niet, maar ik heb wel een paar besloten feesten staan die... Uh... Die mensen gewoon lekker in de tuin houden. Dus dat is ook hartstikke gezellig. Ja, ja, ja. Hé, hey, en... Um, ja, wat... wat, wat uh, legt er al wat nieuws voor jou op de plank, of? Um, nou, ik... Ja, aangezien ik heb binnenkort deze maand heb, ik veel druk. Dus ja. ik uh, wil wel... Uh, ja, over een twee weken, denk ik... Uh, naar de studio weer gaan om even te bespreken hoe en wat. Ja. Dus dan uh, ga ik wel weer aan de slag. Maar ja. ik kan nog niet zeggen wanneer die uitkomt. Of ja, er ligt nog niks, zeg maar. Ah, oké, okay. dus je hebt nog geen tipje van de sluier? Nee, nog niet, helaas. Ah, oké, okay. maar uh, waar zit je wel aan te denken aan een, een, een ballet of ga je toch voor de up tempo? Nee, nee, het blijft wel uh, up tempo. Ja, oké. Okay. Uh, ik wil pallets wil ik uh, ja dat is niet mijn ding. Dus uh, nee, ik hou lekker op uh, up tempo. Ja, uh, ieder zijn ding natuurlijk. Ja, precies. Jij ja. hebt nu bijvoorbeeld uh, uh, nog zo'n artiest die had een nieuwe pallet uitgebracht. Volgens mij Lorenzo Ja, Ja. Uh, die, uh, die heeft de dijk van mijn stem die komt ook in Utrecht. Ja. En uh, ja, dat is een mooie plaats, maar dat is uh, ja niks voor mij, zeg maar, om uit te brengen. Nee, nee, dat moet, moet je ook passen. Dat moet je ook passen. Dat is inderdaad waar. En als je daar niet voor in de wieg gelegd bent, dan uh, nee. Dan moet je het vooral niet doen. Uh, want dat waarom? is. Uh... Hey, en, uh, ja, wat, wat, wat kunnen wij uh, nog meer verwachten van jou? Uh... Uh, ik krijg in 2020 krijg ik juist ja, nog, klinkt heel ver weg, hè, maar dat is best Ja, wel. het is heel dichtbij ik, uh, eigenlijk. Ja precies, ja. want er zit alweer in april. Dus ja, uh, daarom krijg ik een eigen theaterconcert. Uh, het staat nog op losse schroeven en uh, het datum is nog niet helemaal bekend, maar dat uh, daar hoop ik binnenkort meer bekend over te maken. Ja, wat, uh, uh, Is daar een site van of uh, staat het op je Facebook? Uh, dat komt uh, komt op mijn social media komt dat uh, voorbij op mijn eigen website uh, www.mikeversteeg.nl ja. komt het allemaal voorbij dus uh, ik hou uh, iedereen daar altijd op de hoogte van uh, de laatste dingen oké okay. ook op je eigen pagina dus. dus ja ah, oké okay. en, en, en dus daar sta je aan het eigen talenten uh, jacht zeg maar uh, nee ja hoe zeg je dat het is een uh, hoe <lacht> moet ik het uitleggen Ja. Nee, ik ja. heb uh, dit is dan gewoon via iemand anders gepland ja. zeg maar. Ja. Dus uh, nee, dit is niet een uh, talentyacht uiteraard. Oké, okay, het is het is eigenlijk een, een een kleine kleine festival. Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Hey, en uh, werk, werk jij hier naast ook nog, of of uh, leef je alleen van het zingen? Of wil je van het leven, uh... of uh, wil je van wil je leven van het <lacht> ja, zingen? Nee, ik uh, ik ben kok en ik uh, doe uh, het zingen doe ik erbij maar het begint steeds meer uh, erop te lijken dat ik het koken erbij doe ja dus, uh, de zingende kok eigenlijk ja precies <laughs> ja. Maar dat is, uh, goed teken ja ja ja, ja. Nou, doe, doe me altijd gelijk denken aan de aan de muppet show weet je wel die zingende kok die <laughs> met die kip weet je wel <laughs> nee het gaat goed en uh, ik werk uh, nog gewoon met veel plezier dus uh, wat dat betreft het uh, ja, ja. is niet zo dat je met, met plezier met kippen gaat lopen gooien in de keuken Nee, dat niet. Nee, okay. nee, nee. Hé <laughs> Hey Mike, ik denk dat we hem even lekker gaan laten, laten horen aan de, aan de mensen thuis. Nou, dat is super fijn. En uh, ja, ik, ik hoop jou gewoon, ja, Utrecht is niet zo gek ver hier vandaan. Dus ik zou zeggen, ja, hè, kom eens een keertje langs. Kom goed, dan uh, bespreken we even met, uh, met Dennis. Ja, met Dennis Core dan komt het helemaal goed, joh. Precies. Oké. Okay. Even gaan we hem lekker laten, laten horen, Mike. En dan en, en wens ik jou nog een, uh, ja, een lekker rustig weekend. Ik weet niet of je ja, nog optredens ja. hebt uh, vanavond, maar... Uh, ja, vanavond heb ik er ook weer drie, dus... Uh... Oké, okay, nou, ik zou zeggen rustig aan. Uh, rust nog even lekker uit voordat je weer gaan, van start gaat. En uh, ja, goed. dan horen wij elkaar en, uh, en dan zien we elkaar wel. Oké, okay, hartelijk bedankt. Uh, jij ook. Groetjes ja. en een goed weekend. Hoi hoi. Hoi hoi. Dit was Mike Versteeg en ik liet jou mijn liefde zien. Jij was de ware die de zon liet schijnen En zit nog heel diep in mijn hart Voelde allang jouw twijfel Maar nu is het echt te laat Kon je terug en liet de hoop niet verdwijnen Ben nog van slag en zo verwacht Het is voor mij voorbij En droom dat jij vannacht weer voor me staat A neon sign there in the night It's hard to say if I went too far My heart still bears a scar I just wanna be close to you huh, huh, huh, huh. I just was wanna, just wanna be She wasn't a mother who cool whispered some queen Living a life like a backstreet dream Telling the lies when the truth was clear I think you knew what I wanted I Zouden we de Maxi Priest en close to you. En vergeet niet: 15 juni. En dan uh, hebben we hier in Zandvoort het Zandvoort Festival. groot Zandvoort Festival, vrienden van Zandvoort Live. En ook uh, CFM uh, zal daarbij aanwezig zijn. En natuurlijk uh, de verschillende DJ's. We gaan uh, lekker verder met Bertha Verbeek. En uh, ja, zij hebben het over. Ja. Draai om. U luistert naar Entertainment for You. Er is iemand die verdrietig is om jou. Die zich afvraagt waarom, waarom moest dan nou.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 Bent haar vent, draai je om, draai je om.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 Antwoord Radio 106.9 FM Van Celine Dion en Just Walk Away. Just Walk Away. Zoals ik al zei. En de 14 uur tot de van 7 uur. Mijn naam is Gerrit Ik zou zeggen: Goedemiddag als u net inschakelt. Goedemiddag. En aan de, aan de telefoon hebben wij Gerrit Haverman. Gerrit, een hele goede middag nog. Een hele goede middag nog. Ja, het is nog een kwartiertje en het is de avond, hè, zeg maar. Ja, nog eventjes, hè. <lacht> nog eventjes, ja. Ja, want uh, ja, gisteren was ik nog jong. Gisteren was ik <lacht> nog <en>, uh, <lacht> hey, dus, uh, jong. Ja, dat is de tevens de titel van jouw uh, ja, ja, uitgebrachte zion, ja. single, nieuwe single. Yeah. Ja, klopt. Gisteren was ik nog jong. Ja, uh, hoe, hoe komt dat ben, zo? Nog jong. Uh, nou, het uh, is een liedje uh, van... Uh, uh, Charles Aznavour. Ja. ja. Die kennen. Ja, ondanks overleden helaas in hoge leeftijd, dat wel. Ja, ja uh, yesterday I was young. Ja, yesterday en, uh, when I was young. Ja, ja. is het eigenlijk een ballet, ja. zeg maar, ja. een langzame, langzame, versie. En uh, ik heb er een snelle versie van gemaakt samen met Frank van Kooijen. Ja, en dan uh, en dan uh, natuurlijk in het in Nederlands. In het Nederlands, ja, en een beetje, beetje, beetje volox, zeg. Ja. Volox, een erin. Ja, uh, lekker. Lekker, uh, ja. dat je zegt van, nou, gezellig. Absoluut. En het doet het goed trouwens. Ik heb uh, niks anders dan complimenten. Ik, uh, ik uh, ga maar nou net uh, mijn geluidsman die komt er nou net aanlopen, dus die ja. heb ik ook gehad. En we gaan uh, moeten vanavond weer een paar partijen verzorgen. Dus... Ja, ik, ik wou net zeggen, je gaat, uh, je gaat zo weer op pad. Ja, ik zit al ik zit nou in de busje, staat op de luidspreker, dus. Oké, oké, oké. Vandaar dat er af en toe een beetje swingend, uh, swingend geluidje eraan hangt. <laughs> ik het wel, ja. Dus uh, ik, ga, ik begin nou te rijden, dus uh, ah, okay. we hebben een paar uh, leuke dingetjes staan uh, vanavond, dus uh, ah, okay. die gaan we doen. Ja, nou ja. ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ik bedoel, werk jij hiernaast nog Gerrit? Uh, ik heb een uh, eigen zaak, ik zit in handel en transport, dus ik heb uh, een transportbedrijf. Ja, dus, uh, logistiek... Uh... Ja. En logistiek ja. en af en toe uh, ik zit dan ook nog in de handel en dat kan ik dan met mijn eigen transport kan ik dat vervoeren. Dus het is beide. Ja, handel, handel moeten we denken aan uh, markt of? Uh? Nee, gewoon een recyclehandel, handel okay. wat recycler okay. valt. Dus uh, okay. dat zijn dingen. Dus uh, dat uh, dat doe ik ook nog erbij. Dus uh, op zich. Dus ik ben eigen ondernemer zeg maar. Ja, ja, ja. En, en, en en deze single? Uh, ja. Hoe is die eigenlijk? Hoe ben je erop gekomen? Uh, uh, of, is, of is dat via Frank? Frank is erop gekomen? Nee, het idee. Het was een idee van mevrouw. Oké, oké. In bed. Ja, we lagen in bed en, uh, en toen kwam naar te zijn mevrouw van, God, dit kan wel eens wat zijn. En uh, ja, dus we hebben daar uh, hebben we naar gekeken en dit uh, is daaruit voorgekomen samen met Frank. Oké. Okay. Ja, verrassend. Ja, ja verrassend. Uh, het is niet iets uh, wat je zo snel verwacht van dat nummer, zeg maar, als je nee. het origineel kent. Ja, ik uh, ken het origineel natuurlijk uh, heel goed. Ja, dus dan is dit niet echt wat je verwacht. Maar ja, een beetje anders mag ook wel in deze tijd, hè? Jawel, jawel. Ja, ik bedoel, uh, uh, ja, uh, verandering van spijs doet eten, zeggen ze altijd, maar... <laughs> <laughs> daar, bedoelen, ja, dat, daar bedoelen ze meestal wat anders mee. <laughs> daar bedoelen ze wat anders mee, maar uh, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja, ja. ja, ja maar, hey, leg, leg er wel wat nieuws op de planken, Gerrit. Ja, zeker. Uh, ik heb, uh, ik heb uh, vorige week bij JND in Brabant... Uh, ja. ...heb ik uh, een stukje van mijn, nieuwe, uh, van mijn nieuwe single laten horen die uit gaat komen. Oké. Okay. En is het ook een uptempo, tempo, hè? Ja, het is een uptempo liedje, echt uh, zomers plaatjes dat. Ja. Van de zomer. Ja, die komt ook van de zomer uit, of? Uh, die gaat, uh, we gaan deze nog even lekker promoten natuurlijk. Ja. En uh, die staat, ik denk dat die ergens april, mei, juni staat, ik. Oké, okay, dus, dus uh, zeg maar begin van de zomer. Ja, begin van de zomer denk ja, ik. Ja, ja. want we willen, dit, we willen dit jaar nog vier, uh, we willen dit jaar in totaal nog drie uitbrengen. Ja. Dus dan moet je niet te lang wachten, want anders lukt dat niet meer natuurlijk. Nee, nee. Nee, nee want het is. Uh, je zegt drie. Uh, richting de kerst gaan we dan? Uh, ja. Na de, na de... Zit daar een kerstsingel uh, kerst bij ofzo? Uh, nee, dat niet. Okay. Nee, ik heb een bellet uh, nog klaar Ik heb verschillende. Ik heb nog, ik denk wel vier, vijf nummers nog klaar liggen. Ja, wat is om te zijn, een Een bellet, ook... uh, is, is de bellet wel gericht op uh, richting kerst? Uh, ja, wel richting het eind van het jaar. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk uh, eigenlijk wel een, een, een, een bellen zeg maar die, die toch eigenlijk rond de feest daar een beetje aanpast? Ja, die kan je wel rond de feest. Ja, ja, ja. ja, Ja, ja. Dus er, gaat, uh, er staat nog veel op programma dit jaar. We hebben lekker optredens, dus uh, dat komt uh, alleen maar goed. Oké, okay. en dan sta je nog ergens op open podias, uh, festivals? Uh... Uh, even denken hoor, maar, vraag je me even snel wat, want ik heb zo uh, niet alles in mijn hoofd zitten, omdat ja. ik zoveel dingen heb. Ja. Even denken, gaan we nog iets, uh, volgens mij wel, maar ik kom er eventjes niet op. En staat op je site? Radio NL, Radio NL gaan we nog een paar dingetjes doen, dat weet ik wel. Ja. Maar wat precies, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er wat staat, maar vraag me niet precies wat, want uh, okay. ik heb nu de agenda niet bij de hand en ik ben aan het rijden. Dus, uh, nee, ja. Maar staat het uh, staat het op je site of uh, Facebook? Uh, nee, want ik heb... Uh, ik heb uh, ik weet ik, ze hebben radio NEL heeft me wel uitgenodigd ja. maar voor welke weet ik nog niet dat is de Zomertour. Ja. en uh, dat moet nog medegedeeld worden dus ja en staat op, uh, je hebt een webpagina toch ja ik heb een website die nieuwe zijn ze nou mee bezig dus de oude ja. die is uh, die die wordt nou uh, vernieuwd zeg maar dus er wordt een nieuwe pagina gemaakt ja. uh, dus als een uh, uh, de niet op dan is het net uh, uh, ze zijn net even bezig met de nieuwe nieuwe pagina ja hij is hij is onder onder construction ja onder construction ah, oké okay. ja nee. moet zien ja ja en de rest uh, kunnen ze altijd uh, vo blijven Facebook. volgen op Facebook inderdaad op Facebook kunnen ze gewoon Gerrit Havenman of uh, uh, Marina Gerrit Havenman mag ook dat uh, is samen met mevrouw kom je persoonlijk met ja. mij uh, in contact ja dan komt het sowieso uh, bij jou terecht ja, ja, ik kom sowieso bij mij terecht Oké, okay, ik denk dat we nog eventjes moeten gaan draaien voor het nieuws van 6 uur, Gerrit. Helemaal top, super. Ja, dan uh, zou ik zeggen, uh, ja, dan let op en uh, rij voorzichtig. Gaan we doen. Gaan en uh, heel veel succes met de optredens vanavond en een heel goed weekend. Jij ook, dankjewel. Hey, dankjewel en uh, tot de volgende ronde. Dat gaan we doen, doei doei. Hoi hoi, dit was uh, Ger hoi, hoi, hoi Gerrit. Gerrit Haverman en uh, zijn Signor die heet uh, Gisteren Was Ik Nog Jong. Gisteren was ik nog jong, het leven smaakte zoet, was honing op mijn tong. Ik leefde of er nooit een nieuwe morgen kwam en zorgde elke nacht... Weer voor een nieuwe vlam, Droomde mijn eigen dromen Had plannen bij de vleet dacht niet aan de gevolgen Bestamper wat ik weet Wanneer ik wat verlangde Zorgde ik wat ik het kreeg Elk glas dat voor me stond Dronk ik tot de bodem leeg Gisteren was ik nog jong Ik hoorde slechts de slechtste liedjes die ik in mijn eentje zong, in elk gesprek weer klonk, mijn eigen stem geluid. En voor het verhaal begonnen was, had ik het alweer uit. De liefde was een spel, en ik was arrogant. Wie waagde me te claimen, zet ik doodlijk aan de kant. Ik maakte van mijn leven het magische getal. En wilde nog niet horen van de hoogmoed en de val. Gisteren was ik nog jong, ik maakte elke dag de aanloop voor een nieuwe sprong. Ik dacht er niet bij na, hij deed met eigen zin. Ik vocht tegen de klok, maar de tijd haalde me in. Nu is het spel gespeeld, de cirkel is nu rond. En alles wat ik weet had, ligt in stukken op de grond. Aan het einde van de reis betaal ik toch de prijs. Ik dacht er niet bij na en heet mijn eigen zin. Ik vocht tegen de klok, maar de tijd haalde me in. Gisteren was ik nog jong. Ja, wat was ik jong. Ja, hè, lekker nummertje. Gerrit Havenman zit. dit. En uh, gisteren was ik nog jong. Ja, een parodie op uh, Yesterday When I Was Young van Charles Osnavour. En uh, ja, die, die gaan we dadelijk ook nog eens eventjes draaien, denk ik. Ja, misschien wel. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Uh, we gaan naar het nieuws toe van 6 uur. Uh, ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. en We gaan verder met Roy Orbison en A Dream a Baby.